In 2004 kreeg Mathai de Nobelprijs voor de Vrede, correspondent Kees Kroeren. Men was ontzettend trots in Kenia toen zij in 2004 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Maar men vroeg zich toch twee dingen af. Waarom eigenlijk krijgt iemand die vooral milieuactivist is, een prijs voor de vrede? En op de tweede plaats gaat zij nu ook uh, de statuur zeg maar, die ze krijgt... Naar aanleiding van die prijzen, ook gebruiken om ontwikkelingen in eigen land ook verder te ondersteunen. En dat laatste vinden veel mensen, heeft het toch allemaal het al niet sterk gedaan. Wangari Matai was 71. Miniatuurstadje Maduro Dam gaat op 1 november dicht voor een ingrijpende verbouwing. Maduro Dam viert volgend jaar zijn 60 e verjaardag en krijgt dan een moderne jasje. Volgens directeur Joris van Dijk wordt het verrassender, actiever en informatiever. Bijvoorbeeld de uh, je kunt uh, zelf uh, gaan zorgen dat de dorpjes achter de Oosterschelde niet uh, onder water gaan lopen. Dat doe je door heel hard te pompen. En we gaan bijvoorbeeld ook uh, rainbowbootjes neerleggen. Dat zijn de bootjes waarmee de Tweede Maasvlakte wordt opgespoten. En dan kun je zelf uh, zien hoe Nederlanders land op het water veroveren. Via digitale informatieschermen en smartphones wordt het verhaal achter de objecten verteld. En op 31 maart gaat het vernieuwde Madurodam weer open.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Wel of niet reanimeren, daar is nog altijd veel onduidelijkheid over, zeggen artsen. Doorbraak in het de medische wetenschap, bloedvaten zijn na te maken met een 3D-printer... Een kijkje in het leven van een Somalische vrouw in Nederland. De moeder is eerst gevlucht met de kinderen. Dus toen de moeder hier kwam, kreeg zij de rol van vader en moeder. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Specialisten in ouderengeneeskunde werken aan een nieuwe richtlijn voor reanimatie. Voor artsen, huisartsen en ambulancepersoneel is het vaak onduidelijk... of mensen gereanimeerd pardon, willen worden of niet. Ook hebben we vaak een te positief beeld van reanimatie. Slechts 15% overleeft namelijk zo'n reanimatie en 85% dus niet. Mieke Draaier, goedemorgen. Goedemorgen. U bent oudere arts en voorzitter van uh, Verenzo. Dat is een, uh, een uh, vereniging voor specialisten in de ouderengeneeskunde. Zeker. Wat is het probleem met die reanimatie? Want je zou zeggen, als iemand op apengapen ligt, om het maar even heel plat te zeggen... Eh, alles doen om in leven te houden. Ja, dat zou je wel zeggen. Maar voor heel veel ouderen... en met name heel veel kwetsbare ouderen... Eh, is het leven voltooid. Zij vinden dat zelf ook. Zij willen niet meer gereanimeerd eh, worden. Alleen, eh, dat weet niemand. Want het gesprek wordt niet gevoerd. Dus moet er een richtlijn komen, zegt u? Ja. Er Wat moet er voor een richtlijn moet dat zijn? Er moet een richtlijn komen waarin staat dat het gesprek gevoerd wordt met hen... of ze wel of niet gerenimeerd willen worden. En op het moment dat ze aangeven dat ze niet gerenimeerd willen worden... dat het ook bekend is bij de huisarts, bij de ambulancepersoneel, binnen de instellingen. En dat we dus met elkaar weten dat we geen leven gaan verlengen waar de mensen dat niet willen. Maar goed, dan wordt iemand op straat onwel. En dan? Ja. Dan um, zou het zo moeten zijn uh, dat dat bekend is. Tegenwoordig kunnen we natuurlijk digitaal van alles regelen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld niet renimeren amuletten. die mensen kunnen bestellen. En op het moment dat je, dat je eigen keuze is. Ja, dan kun je ook zo'n amulet uh, om je nek hangen. Zo van: nou, ik wil niet gerenimeerd worden. Ja, maar de hele. Uh... De uh, campagnes uh, die, uh, die je hoort op de radio ook... als mensen een hartstilstand krijgen om dan uh, van die strijkbouten te pakken... zal ik maar zeggen, en uh, zorgen dat mensen weer tot leven worden gebracht... Ja. zijn er toch allemaal op gericht om het leven van iemand te redden... in plaats van hem te laten doodgaan? Ja, dat uh, is ook zo. maar um, uh... Wat blijkt steeds weer, is dat er heel veel mensen zijn die zeggen van nou, van mij had dat niet gehoeven. Ik heb een voltooid leven, ik leid aan het leven, ik heb pijn, ik voel me niet goed, ik ben heel ziek. En had mij nou maar gewoon uh, doodgelaten, zeg maar. Ja. En dat is dan toch wel heel erg vervelend. Zeker. Maar stel nu uh, dat iemand wel wil leven en wil worden gereanimeerd. Hoe groot zijn dan de kansen dat het daarna weer goed komt? Nou, die zijn niet zo groot. Kijk, u gaf zelf al aan net dat het 15% is wat het überhaupt overleeft. Daarvan is nog een deel, uh, is nog behoorlijk beschadigd na de reanimatie. Maar van kwetsbare ouderen weten we bijvoorbeeld dat die percentages niet boven de 5% uitkomen. Dus die hebben nog een veel kleinere kans dat ze het overleven. En dat zie je in de campagnes helemaal niet terug. Nee, dus eigenlijk zegt u, de kans dat het goed komt bij een reanimatie is heel klein. Ja. Heel klein, maar dat, dat weet niemand. Want iedereen denkt dat je reanimeert en zo weer doorloopt. Maar zo is het helemaal niet. Ja, de Hartstichting die uh, komt met die campagnes. Uh, is, geeft, die, geeft die stichting dan een te romantisch beeld? Dat weet ik zeker. Wat je daar ziet ook is dat jonge mensen uh, neervallen en dat die gerenimeerd worden. Nou, dat, dat, uh, gerenimeerd, uh, dat die reanimatie terecht is, dat vind ik ook. Alleen in de praktijk zijn het natuurlijk vooral oudere mensen ja. die overlijden en uh, die dan wel of niet gerenimeerd willen worden. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk een veel belangrijke, dat is een veel grotere groep. Je kan het ook omdraaien zeggen, niet meer reanimeren tenzij iemand nadrukkelijk de wens heeft. Ja, dan moet je dat natuurlijk de wens wel heel goed inregelen in zo'n richtlijn. Hè? Het moet natuurlijk niet zo zijn, want het is nogal onherroepelijk. Dus, uh, het is uh, tamelijk onherroepelijk, ja. Ja. Ja. ja. Dus je moet dan wel heel goed inregelen ja. dat we het ook precies weten. En zolang ja. je dat niet kan... Is het, is het uitgangspunt natuurlijk ja, tenzij. Dat snap ik ook heel goed. Ja. Alleen ik denk wel dat je het mensen heel goed mogelijk moet maken... hun keus kenbaar te maken. En daar ja. doen we nu tot op heden veel te weinig aan. Ik uh, stelde de vraag over die omdraaiing net vanwege het feit... dat uh, er een directeur van een verzorgingshuis was in Amersfoort in 2008... die de discussie op scherp zette door te stellen... dat de bewoners vanaf 70 jaar alleen nog maar gerenumeerd mochten worden... of hoefden te worden als ze dat expliciet hadden aangegeven. Ja. Um, en de, meteen kwam er een enorme uh, storm van kritiek los, uh, ook in Den Haag. Ja. Nou, dat is wel... Ik ben daar ook bij betrokken geweest. Kijk, het uitgangspunt, ook in Nederland in de grondwet... is eigenlijk dat je van mensen afblijft... tenzij je zeker weet dat ze door jou op die manier geholpen willen worden. He, dat staat alle medici te doen. Je moet er eigenlijk van afblijven. Tenzij iemand zegt, ja, ik word behandeld. Nou, dat is bij reanimatie natuurlijk wat lastig. Maar in die zin heeft die meneer wel gelijk... van nou ja, laat ik het nou in ieder geval in de groep gooien... Ja. dat mensen hun wens mogen kenbaar maken. Dus eigenlijk is uw boodschap dubbelzijdig... Namelijk aan de ene kant uh, niet uh, zo'n romantische campagne de wereld insturen... die eigenlijk niet gebaseerd is op de feiten. Ja. En aan de andere kant een richtlijn uh, die moet zorgen... dat mensen van tevoren duidelijk een beeld hebben... en kunnen aangeven of ze het willen of niet. Ja, en wie moet daarvoor gaan zorgen? Daar uh, moeten de beroepsverenigingen voor gaan zorgen. En een van de dingen die aan de hand is, is dat we te maken hebben met een keten van hulpverleners. Dan is het natuurlijk uh, vaker wat lastig uh, om uh, dingen goed uh, op papier te zetten. Maar er is nu een richtlijn in uh, ontwikkeling. Ja. Alleen vervolgens zullen de behandelaren, hè, de huisartsen, uh, uh, de specialisten ouderengeneeskunde... zullen het ook moeten gaan uitvoeren. Die zullen die gesprekken moeten gaan voeren. Je zou zeggen dat dit ook op het bordje van de minister hoort te liggen. Ja, ik denk zeker dat die er een rol in kan spelen, want we hebben dus te maken met mensen die tegen hun wil in behandeld worden. Dat mag eigenlijk helemaal niet op grond van de wet. En uh, dat gebeurt tamelijk regelmatig en het is een ingrijpend iets. Dus ik denk dat die minister hier best een faciliterende rol in mag spelen. Dus oproep aan de minister, uh, kom aan tafel zitten met ons samen, zodat we zo'n richtlijn maken en niet meer van die misleidende spotjes op de radio en, en televisie. Dat lijkt heel goed, dat laatste ook vooral, ja.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 Over de problemen van Somaliërs hier... Oorlogsdraam, psychische problematiek, integratieproblemen... en hun band met het moederland. Een beetje forgotten land. Tradities, dames en heren, vergeten de 28.000 Somaliërs in Nederland niet snel. Maar die tradities die veranderen wel. Bijvoorbeeld in de verhouding tussen man en vrouw... hoort u in deel 1 van de Somalië-connectie... gemaakt door Harm van Attenveld. De empowerment van de vrouwen. Power van de vrouwen, ja. ja Den Haag eerder dit jaar. In een zaaltje in de Schilderswijk zijn 200 vrouwen bijeen voor een Somalisch feest ter ere van Internationale Vrouwendag. Een van de sprekers op de bijeenkomst is de 52-jarige vrouwenactiviste Zara Naliye. Op haar 34ste kwam ze voor studie naar Nederland. Twee jaar later brak de oorlog uit in haar moederland Somalië. Door de oorlog kon ik niet terug naar Somalië. Ik spreek Sarah samen met de 22-jarige Segal Arif. Ik ben de dochter van Sarah Nalea, mijn moeder die naast me zit. Naast Segal zit Moena Hamdula. Ik uh, ben 29 jaar en woon nu in permanent. Shukri is de 4 jaar jongere zus van Moena. Ik ben 25 jaar. Ik ben ook in Somalië geboren, Mogadishu. De vier vrouwen kwamen in Nederland toen na de verdrijving van dictator Siad Barre in 1991 Somalië wegzonk in een burgeroorlog. Wij werden in Somalië in alle wenken bediend door familieleden, bediendes, mijn moeder, mijn vader. We kwamen hier als verwende nesten, moet ik eigenlijk wel zeggen. En we moesten ons in te redden tussen een grote groep asielzoekers die allerlei trauma heeft doorstaan. Ik praat met de vier Somalische vrouwen. Over de problemen van Somaliërs hier in Nederland en de band met het moederland. Dus Mijn moeder ook, uh, ja, woont ongeveer 30 kilometer in het westen in Ja, Ik heb ook vandaag gesproken met haar. Ze is uh, ja, meer dan 70 jaar oud en uh, 20 jaar oorlog. Dus het is... Uh... Nu lang, lang, 20 jaar is genoeg, uh, ja, is uh, genoeg nu. Wanneer ik mijn oma en mijn tante spreek, dan is het meisje hoe gaat het, we missen je en dat. En de politieke stuk, dat laat ik over aan mijn moeder wanneer zij met hem praten. Dus daar vraag ik eigenlijk nooit naar. Elke dag uh, kijk ik van de televisie, van de Universal tv en uh, ik lees ook de internet, wat is de laatste nieuws. Eerlijk gezegd hou ik me niet echt bezig met de politiek, dus van Somalië. Nou ja, je ziet nare de beelden, je ziet verhongerde mensen, je ziet wel oorlog en, en dan weer een bomaanslag. En dan zie je zoveel de gevonden, gewonden. En het gaat al jaren zo, dus dan denk ik, ja. Yeah. Dan, dan, dan, dan wen je eraan? Nou ja, wennen is eigenlijk ook weer best wel hard gezegd. Maar ja, een beetje forgotten land. Ja. Yeah. De vrouwen die ik spreek op de bijeenkomst in Den Haag zijn bijna allemaal hoger opgeleid en redden zich wel in Nederland. Dat geldt niet voor alle Somaliërs. Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau van begin dit jaar... blijkt dat zes op de tien Somaliërs in Nederland hoogstens basisschool heeft gehad. Dat een derde werkloos is en dat er veel psychische nood is door oorlogstrauma's. Vrouwenactiviste Zara Naliye ziet ook veel problemen binnen gezinnen. Problemen die samenhangen met een veranderende rol van de man. Ze waren hoofd van de familie. Niet vergeten, we zijn patriarchale gemeenschappen. De moeder is eerst gevlucht met de kinderen. Dus toen de moeder hier kwam, kreeg zij de rol van vader en moeder. Ja. En toen kwam vader, vader uiteindelijk na. Nader, maar he? dan komt hij wel in een huishouden dat zijn vrouw heeft opgezet. De Nederlandse taal beheerst zij dan wat beter waarschijnlijk. En legt hem uit hoe het werkt hier. Ja. Niet alleen in Nederland, waar de Sommeilische gezinnen ontwricht zijn, maar ook in andere landen. Maar ja, ik denk. Ja, cultuurverschil, niet weten wat jouw plaats is, niet kunnen accepteren dat je eigenlijk niet meer thuis hoort in Somalië. Ja, dan zit je thuis in een klein huisje op elkaar's lip, ja, dan kan ik best begrijpen dat het fout kan gaan. Ondanks het feit dat de jonge vrouwen maar een paar jaar in Somalië gewoond hebben voelen ze een onverbrekelijke band met hun geboorteland. Ik ben twee jaar geleden afgestudeerd en ik wilde toen de tijd heel graag terug naar Somalië om daar mijn uh, expertise uit te oefenen. Maar vanwege de onveiligheid en zo is dat allemaal niet uh, doorgegaan. wil dus uh, ben... willen terug? Ik absoluut. Ja, absoluut. Uiteindelijk wel. Ja, uh, en Ik denk dat wat mijn zusje zegt nu, uh, heel veel van de keuzes die je maakt hier in Nederland, uh, doe je dat met, met, ja, met in je achterhoofd, dit kan ik ooit gebruiken in Somalië. Ik bedoel... Uh, ze is een verpleegkundige, al drie jaar werkt ze nu. En ik bedoel, ze heeft dat niet voor niks gedaan. En ik bedoel, ze had net zo goed economie kunnen studeren. Maar dat is niet direct nodig nu in Somalië. En ik denk dat dat, ja, onbewust maak je die keuzes... zodat je wat terug kan doen. Want je voelt je best wel schuldig. Jij bent diegene die ontkomen is aan al die miseren. Wekelijks wordt er met de familie gebeld, kijken wat, hoe het gaat, uh, zijn er zieken, zijn er mensen die nog naar scholen gaan. Dus het is niet alleen van hoe gaat het, maar wij sturen ook geld actief. En niet alleen mijn ouders, maar wij ook. Wij uh, hebben de verantwoordelijkheid op ons genomen om van je bijbaantje 100 of 150 euro bij elkaar te rapen. En naar één familielid te sturen die het kan gebruiken. Sinds wanneer doe je dat? Sinds 16, maar dat is echt puur uit mezelf. Het is niet dat mijn ouders mij hebben opgedragen van, uh, zorg jij maar vanaf nu voor je tante bijvoorbeeld. Dat is sowieso niet gegaan. Uh, ik bedoel, we zien, mijn ouders hebben bij een uitkering. Ze kunnen het niet aan om uh, zichzelf hier uh, te onderhouden en nog familieleden daar. Dus omdat wij hier bijbaantjes hebben en ja, tijdens de studie heeft bijna iedereen een bijbaantje, probeer je maar uh, te zorgen dat je, dat je het redt en dat je dan wat uh, overhoudt voor de familie daar. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld en morgen in de Somalië-connectie... de focus op de nieuwste lichting Somalische asielzoekers. Jonge mannen. Dus hij heeft alleen maar de oorlog gezien in Somalië... en daarvoor heeft hij eigenlijk niet meegemaakt. Ja, dat dus morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom... op Goedemorgen kro.nl. Straks, 3D-printer kan bloedvaten namaken. Eerst het ochtendhumeur, hier is Henk Westbroek. De glimlach van een kind. In een week waarin het dameshoedje in al zijn fraaie dan wel bizarre verschijningsvormen centraal stond, een week waarin maar weer bleek dat Nederland rijk bedeeld is met hoedjesduiders, hoedjes en hoedjes heb ik maar weinig horen zeggen: petje af voor burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Nadat een fors aantal militante jongeren tijdens de bestorming van een gebouw dat iets met voetbal te maken heeft, een paar politieagenten zo in het nauw wisten drijven dat die hun pistool trokken en nadat in enkele commentaren direct gezegd werd dat deze in doodsangst verkerende agenten toch wel erg snel naar hun vuurwapen grepen, en burgemeester Abu Taleb in heldere bewoordingen... weten dat hij er zelfs begrip voor had kunnen opbrengen... als een van die agenten zijn pistool had afgevuurd. Zo is hoor je hoofden van politie eigenlijk nooit zeggen... Als agenten door een massa schuimbekkende hufters met brandbommen, stoeptegels en loden pijpen bedreigd worden en ze trekken of gebruiken hun wapen, is het eerder regel dan uitzondering dat de politieleiding deze agenten, hangende een diepgavend intern onderzoek, onmiddellijk op non-actief zet. Dat burgemeester Abu Talib met dit automatisme brak petje af. Dat hij vervolgens de ouders van rellende jongeren opriep... om hun kinderen per direct bij de politie aan te geven... vond ik iets minder van gezond verstand getuigen. Als ik namelijk zelf de vader van zo'n losgeslagen stuk verdriet zou zijn... zou ik hem niet eens durven aangeven. Maar ook als het mij niet aan moed ontbreken zou... zou ik het waarschijnlijk nalaten. Ook van kinderen waar je maar met moeite enigszins trots op kunt wezen... kun je als ouder namelijk zielsveel houden. Dat geen enkele vader of moeder naar de oproep van de heer Abutale... besloot om te doen wat hij redelijk en verstandig achtte... spreekt boekdelen, lijkt me. Hoewel. Het kan natuurlijk ook zijn dat al die rellende hooligans... simpelweg geen papa en mama meer hebben. Anders Henk Westbroek morgen, het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen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 I'm selling my soul to the devil, again, I'm selling my soul, I can, I'm selling my soul to the devil, I can, I'm selling my soul, I can, I can, I can, I can, I, can't. I can't. working on to five just drives me crazy, but I could never sit back, and be lazy. Although I'm luck, like, for the good I got Sometimes I think, what the fuck? I Again, selling my soul to the devil I Again, I'm selling my soul I Again, I'm selling my soul to the devil I Again, I'm selling my soul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 Splendid Uit Den Haag, vijf voor half elf. Duitse onderzoekers hebben met de hulp van een 3D-printer bloedvaten nagemaakt. De kunstmatige aders zijn zo elastisch... dat ze makkelijk kunnen worden opgenomen in het menselijk weefsel. En ze kunnen daardoor worden gebruikt om kapotte aderen te vervangen. Marco Harmsen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent universitair hoofddocent regeneratieve medicijnen... aan de Universiteit van Groningen. Wat zijn dat eigenlijk, regeneratieve medicijnen? Ja, het is eigenlijk uh, regenerative medicine. Het is een uh, vreselijke Engelse kreet. Maar het ja. gaat over uh, regeneratieve geneeskunde. Oftewel het repareren van het lichaam van binnenuit. Juist. En nou is het dus een 3D-printer die kunstmatige bloedvaten... Moet ik aan een soort van spaghetti-machine denken waar slangetjes uitkomen? Um, ja, <laughs> heel plastisch gezien wel, ja. Um, u moet zich voorstellen, het, uh, het bloedvatenstelsel in ons lichaam... dat is een, uh, een vertakkend stelsel. Het lijkt een beetje op de wortels onder een boom. Die beginnen dik en die waaieren steeds verder uit... tot steeds dunnere haarvaartjes. Dat is ook in ons lichaam. Mm -hmm. En dat is ook de basis van, uh, van, de, van de uitvinding die de Duitsers gedaan hebben. Die hebben een technologie ontwikkeld om niet alleen buisjes te maken die uh, zo dik zijn als de adertjes... die we ook onder onze huid kunnen zien lopen. Mm -hmm. Maar die ook dat vertakkende uh, netwerkstelsel daaronder na kunnen bootsen. En dat en, lijkt uh, mij nog het moeilijkste, eerlijk gezegd. Dat is hartstikke moeilijk, dat klopt. Ja, ja. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ze zijn er ook nog niet helemaal. Maar het is wel een hele belangrijke stap voorwaarts. Want zij kunnen nu het systeem nabouwen. Juist. En waar doen ze dat van? Van welk materiaal? Ja, dat is een soort... Uh, een soort plastic, een soort twee componenten materiaal. Het lijkt een beetje op, het, uh, op, de, op de, de kunsthaars die de tandartsen tegenwoordig gebruiken om, uh, om vullingen uh, mee te maken. En daar wordt ook vaak zo'n lampje bij gebruikt, zo'n zo blauw lampje, om dat uit te laten harden. Datzelfde principe gebruiken zij om van biologisch afbreekbare plastics, uh, dus die, die vaatstructuren na te bouwen ja. en dan met een speciaal soort laser daarop te stralen, zodat het snel uit had. En ja. Die laser is dus heel speciaal gebouwd... zodat ze ook de haarvaartjes na kunnen bouwen. Juist. Dat is de verdienst eigenlijk. Ja. Dan moet je het nog wel in het menselijk lichaam zien te krijgen... met al die ja. verfijnde nee. haarvaartjes. Dat lijkt me nou ook nu niet echt een sunicure nee. eigenlijk. Nee, nee. Dat, uh, dat is vooralsnog ook nog niet mogelijk. Maar uh, ze hebben eigenlijk twee doelen. Eén is om uh, de wat grotere vaten na te bootsen die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt als een, uh, een bypassgraft, Dus uh, zo'n zo uh, zo bypass op het hart na een of die als een dialyse-shunt gebruikt kunnen worden. Dat is ook heel erg belangrijk tegenwoordig. Uh -huh. En de andere toepassing... die zit in het, het uh, is weer zo'n Engelse kreet... tissue engineering. Het, het namaken van organen in een in een kweekvaartje, in een bioreactor. Ja. En uh, die techniek die is erg beperkt. En daar willen zij op inzetten. En ik denk ja. dat dat ook gaat lukken. Ja, want om... de medische wetenschap schrijdt voor. En, na ja. um, uh, nou, ik wel eens heb begrepen... zijn er ook plannen om een 3D-printer te maken... waar je een uh, volledig menselijk hart uit krijgt... uiteindelijk op een gegeven moment. Ja, precies. Um, ik denk dat de vorm, die kunnen we al namaken. De technologie is er wel... Uh, maar uh, eigenlijk hetzelfde als bij dit bloedvatersysteem. Uh, ons lichaam bestaat niet alleen maar als, uh, uit uh, architectuurmateriaal, uit steunweefsel, maar er moeten ook cellen in. Ja. Ons lichaam bestaat uit cellen, en als die het niet doen, dan. Uh, nou, dat hadden op, hè? Ja, dan valt er niks te reanimeren, zal ik maar zeggen. Nee. En. Uh, om die cellen daarin te krijgen, in die hele nauwe buisjes, ja, dat is er nog een, een, een mijl op zeven. Juist. Dat, dat, dat dus we er zijn er nog niet? Nee, nee, we zijn er nog niet. Dus nee. het, het is ook nog geen oplossing voor het donorprobleem, zal ik maar zeggen. Nee, nee ik heb wat berichten gezien, inderdaad, die op internet uh, circuleren dat dit het donorprobleem zou oplossen. Maar ik denk dat dat een, een misverstand is. Want uh, deze toepassing, die is eigenlijk, moet die gelijk opgaan met dat. Het is je engineeren van organen van een hart... zodat je tegelijkertijd en vaten en ja. Nou ja, de kloppende hartspiercellen daarin krijgt. Dus ja. zolang we dat nog niet hebben, zijn het leuke eerste stappen. Dus laten we zeggen cirkeltjes draaien om de maan, maar we staan er nog ja. niet op. Nee, nee, we staan er nog niet op. Maar het zal uh, niet zo heel lang duren. Ik denk binnen 1, 2 jaar dat dit uh, in ieder geval in proefdieren wordt uitgetest. Juist, ja. goed. En uh, dan kan het opeens heel snel gaan, weten we, uit uh, het verleden. En dan ja. kan, is er een, dus de oplossing voor de mens en voor het donorprobleem misschien wat dichterbij. Ja, ik hoop het wel. Marco Harmsen, universitair hoofddocent regeneratieve medicijnen. Ik dank u zeer. Het is bijna half elf, dames en heren. Meer informatie over deze uitzending vindt u op kro.nl. Tijd voor ons om af te ronden. Dorald Megens komt al binnen om het nieuws te lezen... maar dat krijgt u pas nadat Prem heeft verteld... wat hij gaat doen in het komende half uur. Prem, goedemorgen. Goedemorgen Sven, ik heb in mijn bus de sheriff en dan denk je de sheriff, ja dat is Chandrika Prasad Santokhi, oud inspecteur van politie die in 2005 minister van Justitie werd in Suriname en de boel letterlijk en figuurlijk schoonveegde. Hij is nu de oppositieleider en de voorzitter van de uh, Inter-Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie. We gaan met hem praten over het leven, over politiek en Sven, misschien is dit wel het eerste interview in Nederland met de toekomstige president van Suriname over vier jaren. Dus luisteraars, alle reden om te blijven luisteren... Maar natuurlijk zijn we blij dat hij er weer terug is. Ik weet niet waar hij was de vorige weken. Op vakantie of hard aan het werk. Maar hier is hij met het nieuws van maandag 26 september. Om half 11 de warme, aangename stem van Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. De schietpartij gisteren op de Amerikaanse ambassade in Kabul was het werk van een Afghaanse medewerker, heeft een woordvoerder van de ambassade gezegd. De Afghaanse dader en een Amerikaan zijn om het leven gekomen. In de vleugel van de ambassade waar de schietpartij zich afspeelde zou een afdeling van de CIA zijn ondergebracht. In het noorden van Syrië hebben troepen van president Assad een strategisch belangrijke plaats aangevallen in de regio Homs. Langs de stad loopt de belangrijke verbindingsweg met Turkije. Drie gewonden zouden er zijn. Volgens mensenrechtenactivisten zijn bij de beschietingen... zeker drie gewonden gevallen, dat zei ik. Homs is in de afgelopen maanden uitgegroeid... tot een van de belangrijkste verzetshaarden tegen het Syrische regime.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 In de wegafsluiting op de N270 Helmond Vendraai. Na een ongeluk is de weg in beide richtingen dicht tussen Helmond en Deurne. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Rem Radakation. Hij werkte jaren als inspecteur van politie en klom op tot hoofdcommissaris. En ineens werd hij in 2005 uit het niets minister van Justitie. In een land waar het respect voor de politie weg was. Corruptie, geweld en drugshandel de norm waren. Nee, luisteraars, ik heb het niet over Nederland, maar over Suriname. Chandrika Persat Santokhi, die al snel de bijnaam Sheriff kreeg... herstelde het gezag van politie en justitie. Hij zorgde ervoor dat het proces tegen Bouterse... en zijn trawanten voor de 8 decembermoorden begon. Nu is Deze Boutersen president van Suriname en is de sheriff oppositieleider. Bovendien is hij voorzitter van de Inter-Amerikaanse Drugsbestrijdingsorganisatie. Vandaag praat ik met hem over werken en leven in Suriname onder Boutersen... en wordt hij over vier jaar de nieuwe president van Suriname. Heeft u vragen voor meneer Santoki? bel 0800-1121... mail naar ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Meneer Santokje, iedere maandag ben ik weer blij dat ik weer van start mag gaan. Maar ik merkte vandaag dat ik extra vrolijk was omdat u mijn gast bent, wat ik een grote eer vind. U heeft in Nederland, in Apeldoorn, aan de politieacademie gestudeerd? Dat klopt, We... vanaf 1978 tot en met uh, 1982. En was u dan Surinamer die op een project naar Nederland kwam of woonde u huur dat u politieacademie nee, Nee, nee. Had? ik ben met een beurs uit Suriname gekomen om te studeren op de Nederlandse politieacademie. En, en dan uh, kwam je dus in 78 uit Suriname, had je geen inburgeringen, alles, je kon zo binnenkomen. Nou en... oh nee, ik inderdaad, je, je gaat in ieder geval uh, een selectie uh, meemaken om daar binnen te komen. Ja. En die selectie had ik al gedaan in uh, Suriname. Ja. Dus het was dezelfde dag in Nederland aankomen vanaf Schiphol rechtstreeks naar de Kleiberg. Uh, ...in Apeldoorn. En dezelfde dag ben begonnen. En uh, de heleboel Surinamers die in Nederland zijn komen studeren... ...zijn na afloop van hun studie gebleven. Ja. Uh, toen u in 82 afstudeerde, welke maand was dat? Dat was in juli. Juli. Toen en... wist u dat er al een militaire staatsgreep was gepleegd? Ja. Toen wist u dat er al een militaire dictatuur was... ...dat politieagenten pak slagen hadden gekregen... ...dat ja. er neergekeken werd op de politie. Waarom teruggegaan naar Suriname en niet hier lekker ergens politieinspecteur geworden? Ik ben inderdaad binnen een maand na mijn uh, studie teruggegaan. Toen heel wat Surinamers nog richting Nederland uh, kwamen om uh, de welbekende redenen, onzekerheid, angst. Maar ik heb toen gekozen om toch uh, terug te gaan in de eerste plaats. Omdat ik uh, dat uh, bewust gedaan had toen ik naar Nederland uh, kwam. En ik kwam hier met een beurs en ik had uh, ook ergens in mijn... Uh, ja, innerlijke de verplichting dat ik terug moest komen om voor mijn eigen land uh, te werken. En ten tweede, ik had op dat moment uh, geen enkel gevoel dat ik uh, hier in Nederland uh, moest blijven werken. Maar wat ik opvallend vind, u, u, uh, ik ben na 8 december 82 gevlucht. Uh, veel mensen maakten die beweging, die hadden niet die vaderlandsliefde. Is het dus echt gewoon vaderlandsliefde dat u zegt, ik ga terug naar mijn land? Ik denk dat dat geweest is, maar ik denk dat het... Uh, ook te maken gehad heeft met de stageperiode die ik... Ik was de eerste student, laat me dat ook duidelijk zeggen... Uh, die de gelegenheid kreeg, nadat ik dat geëist had... dat ik stage in Suriname wilde lopen voor de afronding van mijn studie. Ja. Dus toen uh, alle studenten stage liepen in Nederland... ging ik voor een deel van mijn stage naar Suriname. Ja. En daar heb ik gezien namelijk hoe de situatie was, de werkomstandigheden... en ik zag namelijk heel wat uitdagingen. Oh, en welk jaar was dat dat u uw stage... 81. Wilde? Dus ondanks de militaire dictatuur die ja. was, En ik krijg het verzoek van Paul of u de microfoon iets dichter bij uw mond wil houden. Ja, um, uh, ondanks het feit dat u weet dat er een militaire dictatuur is... ...en huur in Nederland een goede opleiding krijgt aan de politieacademie die goed bekend staat. I iemand, iemand moest meewerken aan het herstel van de rechtsstaat in Suriname. En ik wilde mijn bijdrage daaraan leveren. Dus dat was al in 1982? Ja. En dan komen de decembermoorden... Ja. Uh, uh, wat het dieptepunt is. En dan bent u al inspecteur van politie. Ik ben, ins ik ben inspecteur van politie. Hoe oud was u toen, wil Barbara weten? <laughs> 23 jaar ben ik begonnen als inspecteur van politie. Dus 23 jaar. U bent, uh, ik ben van 1962, van 58, ben drie ja, jaar ouder 59, dan ik. Ja, ja, ja, U bent nu dus 52 ja, jaar. Ja, ja. ja. Dus dan gaat u als 23-jarig broekje terug... Ja. in een militaire dictatuur om te zeggen... ik ga zorgen dat de, de rechtsstaat hersteld wordt. Dat was mijn intentie, ja. Goh, en nooit gefrustreerd geraakt. Uh, als je inderdaad met hele hoge verwachtingen gegaan was, als je inderdaad gegaan was met de Nederlandse norm daar zo, dan zou je inderdaad geconfronteerd worden met frustratie. Ik ben gegaan met uh, de verwachting dat uh, ik een bijdrage kan leveren aan het herstel van het gezag van de politie, dat ik een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van mijn land. En ik ben begonnen op bureau uh, Geijersvleid als politieinspecteur ik heb... Politie straatwerk gedaan, ik heb in ieder geval met alles meegedaan wat een normale politieman doet op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Veel onzekerheden naar de politie toe, veel onduidelijkheden met betrekking tot het gezag van de militaire politie, die ook uh, algemene opsporingsbevoegdheid had. Veel conflicten gehad tussen politie en militairen. soms inderdaad wat frustrerende momenten gehad, met name in de, tijdens avondsurveillance toen er nog een avondklok was. Want ook terwijl je bezig was met surveillance werd jij ook gesurveilleerd uh, door militairen. geen makkelijke periode. Ik heb het volgehouden en uh, ja, ik denk dat uh, dat de zaken zijn die inderdaad uh, mij sterker gemaakt hebben als mens. Ik heb nog een foto van u gezien uit die periode. U was, ik was vroeger ook een mager mannetje, maar <laughs> u was ook een mager schriel-iel mannetje. Maar klap, ik zeg een klap, beetje klap. als geluk, zo mager. Ja, ja, en dan ja. gaat u terug en dan uh, geen bevreesdheid, nooit persoonlijke angsten? Nee, nee. Kijk, je moet rekenen houden. ik misschien is dat uh, filosofisch uh, ingegeven. Je bent uh, als mens uh, op aarde gekomen met een bepaalde missie. Dat is mijn uh, filosofie. En die missie moet je volbrengen. En die missie die wordt geleid door de kracht van de almachtige en daarvoor moet je niet bang zijn. Oké, okay, luisteraars, heeft u? Het, ik, weet u wat? Ik, we draaien altijd een muziekje voor onze gast en we hadden hem. Heb je hem? Oké, okay, kijk. Dus dan draaien we speciaal voor de sheriff zodat u even kunt nadenken. Lonesome Dit is Lucky Luke. Meneer Santoki, luisteraars, heeft u vragen voor uh, Tjandrika Passat, Santoki? dan mag u bellen met 0801121 mailen naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Meneer Santoki, uh, ik moet het even een beetje chronologisch doen, maar ik kreeg... hem. Een... Nee, maar voordat u, dit, ja. voordat u dit doet, u draait wel een lied voor mij, maar ja. in het naam heb ik een keertje ook een politieke leider horen zeggen op een podium. En nu gaan we een liedje draaien voor de minister van Justitie en Politie en toen was het I shot the sheriff. ja. <laughs> Nee, die kan. Die... <laughs> maar kijk. Dat dat, Oké, okay. okay. okay, nu we het toch daarover hebben... Er komen een heleboel vragen van... Uh, hoe kan het in godsnaam dat een crimineel zoals Bouters aan de macht komt? En hoe gaat u om daarmee? U bent... Um, um, als minister van Justitie... Uh, uh, is er een Wikileaks nu lek geweest... Waaruit blijkt dat de crimineel uit Guyana Roger K... contact zou hebben gehad met Bouters... Uh, om een liquidatiepoging uh, op u te doen. Uh, uh, u werd extra beveiligd. Nu is die man president. Hoe kan dat? Kunt u dat aan de Nederlandse luisteraar uitleggen? Nou, ik denk dat het uh, eenvoudig te verklaren is. Er is op een gegeven moment een, democra een democratische verkiezing geweest. Ja. En het resultaat van de democratische verkiezing is geweest... dat een groot deel van het uh, volk uh, gekozen heeft... Uh, voor uh, de partij die hij leidt, uh, de NDP. En op basis daarvan is er een uh, coalitie uh, gevormd. En die coalitie heeft in het parlement... Op basis uh, van uh, de democratische spelregels, hem gekozen tot uh, president. Dus puur op basis van democratische spelregels, is hij gekozen als president. Dan gaat u nu, bent u in Nederland, ontmoet u oud-collega's van Apeldoorn, ja. die nu uh, in de korpsleiding zijn, inspecteurs van politie, commissarissen. En dan vragen ze u, uh, Santoki, als je Wouters niet toenoemt in een president of moordenaar? Als hij gekozen is als president ongeacht zijn status, ongeacht zijn achtergrond... hij is constitutioneel, hij is en blijft een president. Dus u spreekt hem net zoals Chirac een boef was... maar in Frankrijk monsieur le president en een, dan blijft hij... Een president is een president, een persoon is een persoon. Op ja. dat moment is hij president. Wanneer hij een persoon is dan kunnen we hem aanspreken als persoon. Maar op het moment dat hij president is, is en blijft de president... wordt hij internationaal, maar ook conform het internationaal recht... en diplomatiek recht aangesproken als president en staatshoofd. Oké, okay, u was minister van Justitie en politieagent. U hebt in de loop van de tijd veel signalen gekregen. Um, is het niet moeilijk om als u van personen... het maakt niet uit wie dat ook is... Uh, uh, iemand zei laatst tegen me, ja, uh, uh, hoe doet Santokki het? Want een, een, hij, heeft vorige, hij heeft in de vorige coalitie gezeten met Ronnie Brunswijk... die in Nederland ook veroordeeld is voor drugshandel... en in Frankrijk bij Verstek veroordeeld is voor gewapende roofoverval. Dat was uw coalitiepartner. Ja, kijk, uh, je hebt in de politiek, uh, uh, laat me zeggen... factoren die op een gegeven moment gelden voor een samenwerking. Ik ben toen als uh, politieman geroepen om minister van Justitie en Politie te worden... Uh, mij moet je niet zien als te zijn een persoon die betrokken was in het proces van coalitievorming. Ik ben als technocraat gevraagd geworden om het ministerie van Justitie en Politie uh, te leiden. Dat wil niet zeggen dat je totaal niet betrokken bent in de politiek. Hij is en blijft een partner in de samenwerkingsrelatie. Maar wat dat betreft heb ik mij puur professioneel opgesteld... en ik heb me nooit laten beïnvloeden door wie en wat dan ook. En aan de andere kant moet u rekening houden... als Brunswick daar in het parlement zit, is hij ook daar in het parlement... omdat een deel van het volk hem gekozen heeft als parlementariër. Ik, ik begin het... Wij kijken met een Nederlands of Europese bril. De politieke realiteit in Suriname, moet ik die anders zien? Moet ik de politieke... Nee, nee, nee. Gaat u maar naar in Europa. Wat de democratie doet en welke leiders je ook krijgt in Europa. Berlusconi. Precies, verschilt niet veel en je hoeft niet zo ver te gaan. Ik kunt in de eigen omgeving zoeken. U bedoelt Wilders? Die is nog niet veroordeeld voor drugs. Kijk, je mag Wilders veel zeggen, hij is niet veroordeeld. Ik heb de naam nou Wilders, nou Wilders niet genoemd, maar ik zeg: er is op dit moment een uh, nieuwe democratische orde waarover we. Heel wat vragen kunnen stellen, maar waarvoor waar we voor slechts één, één ding kunnen zeggen, we moeten ons hoofd buigen. Dat is de democratie die, waarvoor wij gekozen hebben. Het heeft zijn zwakke kanten, maar het, er is geen beter model dan okay. democratie. Voordat we zo overgaan naar uw internationale carrière, um, twee vragen nog. Ten eerste, um, ja, ja. u werd van politieagent die een heel goede naam had, nee. minister van Justitie. Hebt u lang moeten nadenken om te zeggen, ik doe het? Nee, omdat ik eerder gevraagd was in 1988, uh, toen was ik 28 jaartjes oud, toen belde meneer Lachman me 12 uur s'avonds, de, s avonds, leider in de, de gewezen leider van de VHP, 12 uur s'avonds belde hij me op of ik de politiecommandant was van Geijersvleid, Zeg ja. Ik dacht dat er iets ernstigs gebeurd was. En zeg, ja, nou, we zitten hier met uh, overleg. En uh, uh, u bent de kandidaat-minister van Justitie en Politie. En we vragen u morgen aanwezig zijn om beëdigd te worden. Zo ging het. <lacht> en op dat moment wist ik niet wat ik moest zeggen. Maar ik had de grondwet die net uh, uh, ontwikkeld was... en bij referendum goedgekeurd uh, was, kende ik het uit het hoofd. Dus toen heb ik maar gebruik gemaakt van het artikel uh, dat zegt om... Uh, president van een land te kunnen worden... moet hij tenminste de leeftijd van 30 jaar hebben. Alleen heb ik, alleen heb ik het woordje president vervangen door minister. En heeft dat geloofd. Dus toen had ik een escape gevonden om geen minister te worden in die periode... omdat ik niet ready was. Daarna ben ik in 1991 ook gevraagd geworden. En toen heb ik ook gezegd dat ik nog niet ready was... 2005 was ik wel ready. Ik heb gezegd ja, ik ga ervoor. Oké, okay, dus u wist dat er aan u getrokken was. En nu het, het, het, het tweede. Uh, ik krijg hier een vraag van Niels. Hoe gaat de ex-minister van Justitie de meerderheid van de jeugdige bevolking van Suriname betrekken... bij de politiek die voornamelijk op Bouters hebben gestemd... en die klaar zijn met een Nederlandse invloed in Suriname? Nou, ik denk dat... Een, uh, wij hebben toen alles gedaan om de jeugd te informeren, de jeugd te beïnvloeden. Maar uiteraard de oppositie toen... Heeft ook alles gedaan om de jeugd te beïnvloeden. Maar mag ik wat zeggen, meneer Santok Even. even, even ik bent, is uw politieke partij. En de politieke partij, zeg maar het Front voor de Luisteraars in Nederland, dat waren de politieke partijen die samen gingen werken tegen Bootstrijd. Bent u niet medeschuldig aan het feit dat die man president is geworden? Een falend bestuur. Een, een wedige drugshandel onder hun. Een, een, een, een terreur op straat. Daar ben ik totaal niet mee eens. We hebben als regering een goed beleid gevoerd, goed bestuur gevoerd als regering partners zijn we in de verkiezing gegaan... en we hebben gezamenlijk de meerderheid van zetels gehaald... namelijk 27 zetels hebben we gehaald... maar er zijn partners die de andere kant gekozen hebben... waardoor we geen regering hebben kunnen vormen... waardoor zij een regering gevormd hebben... met partners die met ons uh, samengewerkt hebben. Het is niet zo dat de regering... die het land geleid heeft afgewezen is door het volk. Dat is totaal niet waar. Integendeel, hebben we met meerderheid van stemmen... laat me zeggen, hebben wij... Zoveel zetens gehad dat we in staat waren te regeren te vormen. De partners hebben gekozen voor een andere constellatie. Luister, als je moet op de webcam kijken zijn ogen begonnen iets vuur te spullen. We gaan <laughs> nog <naar> de <laughs> laatste. Meneer Hosselbux, goedemorgen uh, Ferdinand, zeg het maar. Preem, goedemorgen met Ferdinand Hozenburgs. Je hebt meneer Santoki in de studio bij jou. Uh, wat ik wil meegeven, ik ben net teruggekeerd uit de Republiek uh, Suriname... afgelopen vrijdag na iets langer dan drie weken te hebben vertoefd. Ik heb, Preem, mijn ogen en oren daar goed te kost gegeven. Ik snap de beredenering van meneer Santoki, wel herstel van de rechtsstaat. Maar Preem, wat er in Suriname moet gebeuren, dus heel kort... want meneer Santoki gaat straks terug. De veiligheid, het politieapparaat... ...Bouters is daar nou president. Uiteraard is hij gekozen via een democratische weg. Bremen. Maar wat er nog veel speelt in Suriname... ...nogmaals de veiligheid brengt. Wat ik daar op straat heb meegemaakt. Wat ik zelf de mensen heb gesproken. Het is bizar geworden En nogmaals, er is nog altijd vriendjes. Dank u wel, meneer Alstubuksen. We meneer, het staat ook is de veiligheid achteruit gegaan. Helemaal. Helemaal. Wij hebben gezorgd in onze periode voor een stabiele veiligheid, voor leefbaarheid, voor rechtsbescherming. Maar meer nog voor een goed veiligheidsgevoel voor zowel Surinamers als buitenlanders die daar naartoe kwamen. Binnen een jaar is dat kapot gemaakt. Hoe kwam dat? Slecht beleid, geen continuering van het vorige beleid. Maar meer nog namelijk dat... Uh, er uh, een beleid gevoerd wordt uh, waarbij er enorm veel uh, demoralisatie plaatsvindt naar de veiligheidsmensen. Zelf, er is geen beleid om, de, om het personeel van de politie goed uit te rusten, goed te motiveren. Ik denk dat daar uh, de wat, wat u heeft gedaan in 2005 heeft de politieagenten hun trots weer teruggegeven? Trots, maar ook uh, hun goed uitgerust in alle opzichten. Ja, maar daarbij had u heel veel steun van Nederland? Steun, maar aan de andere kant moet u ook uh, rekening houden dat je veel van het beleid met eigen begrotingsmiddelen gedaan hebt. Meneer Panda, goedemorgen, zegt u het maar... Goedemorgen. Um, Allereerst wil ik zeggen uh, of u misschien uh, uh, oogzienief dood bent of uh, blind. Want uh, u, u woont in een land waar de grootste schenning mens, uh, uh, mensenrechten heeft plaatsgevonden. He, de, de koningin die, die, uh, die rijdt in een koets... Uh, ...waar daar uh, schending mensenrechten uh, hebben okay, plaats. Oké, meneer, meneer Pondag, één we ding. To, meneer, uh, hoezo... Pondag, meneer Pondag, yeah. two wrongs don't make a right. Dat Nederland de klote geschiedenis is... waarin ze opium verhandeld hebben, slaven, we al we dat soort dingen. Prima, maar, ik, ja, maar meneer, meneer Pondag, die discussie ga ik nu met u voeren. Heeft u andere vraag voor meneer Santoki? Wat zegt u? Heeft u andere vraag, die discussie ga ik nu met u voeren. Heeft u andere vraag voor meneer, nee, meneer Santoki? U, u zegt, u, u vindt het vreemd dat Boutussen een president geworden ...maar u woont in een land... Mm -hmm. ...die tot op de dag van vandaag niet erkend heeft mm -hmm. wat ze allemaal hebben gedaan. En mm -hmm. ze profiteren nog steeds mm -hmm. hè, van die roofrij mm -hmm. en weet ik wel allemaal. Oké, okay, maar meneer van Ponda, vandaag. ik word betaald uit het geld van de Nederlandse belastingbetaler... ...en ik vul mijn zakken schaamteloos daarmee. Dus ik ben dan ook medeschuldig aan heling van het verleden en u woont ook hier. Dus als het u bevalt en u vindt het zo verschrikkelijk in dit land, waarom gaat u dan niet weg? Dat kan ik niet. Okay. Ik, doe, ik, ik, ik, ik kan niet weg. Oké, okay, meneer, meneer Panda, niet... hartstikke bedankt voor uw telefoontje... ...maar het heeft niets te maken met het onderwerp, dus uh, hartstikke leuk. Meneer Santoki, we gaan het over een ander deel van uw carrière hebben. U bent sinds een, uh, vorig jaar november ja. gekozen tot voorzitter van de KingCat. Dat is de Inter-Amerikaanse drugsbestrijding. Cicat, ja. ja en dat is, daar zit Amerika, Mexico, Guatemala, Vierende, allemaal. 34 lidstaten van de organisatie van Amerikaanse staten. Het is toch wel een prestigieuze post. Prestigieus, maar ook een uh, grote verantwoordelijkheid. Nee, maar was u was ook een beetje trots toen u werd Kom op? Zeer zeker. is. edel uh, genoeg om te is, zeggen? Het is, het is uh, uh, niet alleen trots, maar het is uh, ook zo namelijk uh, dat je gevraagd geworden bent... ook uh, door uh, de Inter-Amerikaanse commissie om voor die functie te gaan. Maar voor u was ze Amerikaan voorzitter? Ja. En dus, dus, dus dat wil zeggen, was, was het in Washington? Het was in Washington, daar is hoofdkwartier van Cicat. En dan kwam de grote barak langs, of hoe gaat dat? O, ontmoet u de regeringsmensen? Het zijn, uh, laat me zeggen, vertegenwoordigers van de regeringen. Het zijn ambassadeurs, het zijn ministers, het zijn uh, uh, vice-ministers. Uh, allemaal met een andere uh, verantwoordelijkheid die de landen vertegenwoordigen in de Inter-Amerikaanse drugscommissie. En dan zit u dus daar als oud-politieagent die Apeldoorn gezweet heeft hier in de kou... En dan, dan, dan zit je in de prestigieuze, het prestigieuze centrum van de werelddiplomatie. En dan mag die jongen... ...van ja. Indiaanse afkomst geboren. Waar bent u geboren in Suriname? Op Lelydorp, waar ik nog steeds woon. Op Luisteraars, dat is het <laughs> dorp genoemd naar Ingenieur Lely... ...waar de eenvoudige hardwerkende Surinamer woonde. Ja. En dan sta je daar midden. Je moet toch een moment gedacht hebben... ...I'm king of the world. Ja, nou, king of the world niet. Maar je beseft ook namelijk dat er een zware verantwoordelijkheid... ...op jouw schouder daar geplaatst wordt. U doet zo Surinaams hmm. gewoon twee jongens tegen elkaar... <laughs> ...die uit, uit Pat van Amerika komen om te ja, zeggen... Kijk, hey. het, is, het is, het is... Ik denk dat u goed moet beseffen namelijk dat er... Uh, vooraf heel wat uh, overwegingen zijn geweest voordat men kandidaat zoekt. En uh, het zijn zaken die serieus zijn. Uh, uiteraard, uh, je bent trots dat je gekozen wordt. Ik moet trots zijn dat ik uh, uiteindelijk het ook goed gedaan heb, uh, als ik tot nog de signalen mag volgen. Ik ben trots op Suriname, dat Suriname als, uh, laten we zeggen, tweede land van het uh, Caribisch gebied uh, een voorzitterschap uh, gekregen heeft. Maar het blijft erbij dat je in ieder geval niet, uh, laten we zeggen, constant omgeven moet zijn dat door dat trots, omdat het werk meerdere waar. verantwoordelijkheden... Nee, meebrengt. ik ben mee ook bracht. trots dat ik op Radio ben, maar ik moet iedere dag hard werken. Precies, Zo, dat is waar. maar Robert heeft een goede vraag. Die zegt, generaliserend gezegd hebben Europa en Amerika een zeer andere visie op drugsbeleid en preventie. In welk kamp mag ik u indelen? Het kamp van Europa wat meer gericht is op preventie, lagere straffen en onderscheid tussen soft- en harddruk? Of kunt u zich beter vinden in het Amerikaans beleid met hardere straffen en geen onderscheid tussen soft- en harddruk? Ik sta aan de zijde van het Inter-Amerikaans drugsbeleid. Een Inter-Amerikaans drugsbeleid wordt uh, uh, gecoördineerd door de Inter-Amerikaanse drugscommissie zelf, die ik op dit moment leid. En uh, dat beleid gaat uit van een gebalanceerde en een integrale benadering van het drugsvraagstuk waarbij je naar alle componenten van het drugsbeleid moet gaan kijken. Naar de vraagzijde, naar de aanbodzijde, naar de institutionele versterking... naar de internationale samenwerking, naar de bestrijding, de criminaliteitsbestrijding. Maar als ik in Suriname een marihuana sigaret rook... is het net zo strafbaar als wanneer ik een snuifje kook neem? Het is strafbaar, maar je hebt twee dingen. Je hebt de strafbaarheid volgens de wet, maar je hebt ook... Uh, het vervolgingsbeleid dat zich anders richt uh, dan wat de wet bedoeld heeft. En, en wat is het Inter-Amerikaans beleid? Keihard soft en harddrugs, of is het ook het wat Nederland heeft verschilt? Het nieuwe beleid is namelijk dat uh, voor de eerste keer, sinds vorig jaar uh, goedgekeurd uh, door de SICAD. Dat uh, het verslavingsprobleem niet bejegend mag worden als een crimineel probleem, maar als een gezondheidsprobleem. Dus er begint langzaam verandering te komen. Er is namelijk, uh, langzaam komt er meer synergie tussen het Europees beleid en het Inter-Amerikaans beleid. En er zijn heel wat Ameri elementen van het uh, Europees beleid nu in het Inter-Amerikaans drugssysteem. Maar ook heel wat elementen van het Interamerikaans drugssysteem vind je ook terug nu in het Europees beleid. Is het feit dat Bootse president werd een sta in de weg geweest voor uw benoeming? Laat me zeggen, ik was uh, kandidaat als uh, uh, vice-president uh, van de Inter-Amerikaanse drugscommissie. Ik heb toen afgestemd uh, met uh, de president uh, van het land, uh, president Venetiano, omdat het buitenlands beleid onder de president valt. En toen heb ik licht uh, gehad om te gaan voor die verkiezing. Uiteindelijk werd ik kandidaat uh, voor voorzitterschap van de Inter-Amerikaanse uh, Drugscommissie. En moest er ook afstemming plaatsvinden. Maar ja, toen had je de periode van de verkiezing van het president uh, in het land. Je hebt een nieuwe president gehad. En uh, de OAS was vertegenwoordigd in Suriname bij de inauguratie. De Organisatie van Amerikaanse Staten. De Organisatie wel. van Amerikaanse Staten. Door de persoon van de Assistant uh, Secretary General. Dat is meneer Albert Ramdin, Ook een landgenoot uh, die ja. ook een uh, hoge functie daar uh, bekleedt. En hij heeft aan de president uitgelegd dat uh, de heer Santokje kandidaat is voor uh, de SiCat En dat de president uh, ja, in feite twee dingen kon doen. Of je zegt, luister, ik schop hem eruit als uh, kandidaat. Of je gaat hem ondersteunen. En waarbij het advies is inderdaad geweest, ondersteunen. Hij heeft mij uitgenodigd binnen een week na zijn uh, uh, in, verkiezingen en uh, ja, uh, beëdiging. Waarbij hij mij... De twee gezworen vijanden. <laughs> de, de man die uh, shot de sheriff heeft gedraaid... nodigt u uit als president. <laughs> Niet de man die shot de sheriff, de president... had me uitgenodigd. Ja, maar hoe gaat zo'n gesprek? <laughs> nou, ik ben gegaan. Uh, hij heeft mij uh, uh, heel correct... netjes op tijd uh, ontvangen. En direct uh, overgaan tot de zakelijke waarbij hij zegt dat hij geïnformeerd geworden is... over mijn kandidering. Oké, okay, dat vooral laten we. We hebben weinig tijd U gaat zo meteen om 12 uur met de Nederlandse parlementarius praten. Ja. Waar gaat het over? Ik denk dat het... Uh, laat me zeggen, ik ben uitgenodigd... Uh, in de hoedanigheid van uh, voorzitter van de Inter-Amerikaanse Drugscommissie. Dus ik denk dat het zal gaan, sowieso over algemeen uh, drugsbeleid. Maar ik denk dat uh, de samenwerkingsrelatie uh, zo intens is tussen uw en Nederland. dat dat onderwerp ook aan de orde zal komen. Maar het gaat, maar, trouwens, we hebben een beller, meneer Doekje. maar die gaan we niet meer vanwege tijdgebrek aan de uitzending kunnen laten. Um, u gaat. Uh, in die relatie Nederland-Suriname, er, er, er lijkt een soort vijandschap te ontstaan. Wordt het koeler, zakelijker als u president bent? Nee, ik heb hier duidelijk aangekondigd op uh, drietal lezingen dat het beleid van de VHP is niks anders dan zakelijk en vriendschappelijk. Zakelijk kan het zijn op uh, politiek beleidsniveau, vriendschappelijk, omdat we een diaspora-gemeenschap hebben tussen Suriname en Nederland. We hebben één gemeenschap, woonachtig op twee territoriërs, en daar, daartussen moet er een goede samenwerking zijn, een vriendschappelijke samenwerking zijn. Wordt u president over vier jaar? Als de samenleving dat wil en de politiek wil, ben ik klaar voor die verantwoordelijkheid. Maar u bent nu wel kandidaat. U gaat niet meer zo poppenkast doen alsof u het niet wil. U wil het ik ook. ben al kandidaat geweest en ik ben in de strijd gegaan en ik, de andere persoon is gekozen. Dus dat wil zeggen dat we, luisteraars, het is een bijzondere eer, meneer Santokje, ik bewonder u erg, want ik weet, ik ben in 82 gevlucht en ik ben inmiddels Nederlander geworden. U bent in zeer moeilijke tijden in het land gebleven. U vecht iedere dag voor een beter Suriname. Ik wens u echt heel veel succes, want ik hoop dat die puinhoop die Joop, Den Uyl en Jan Pronk van de Partij van de Arbeid hebben geïnitieerd, die door corrupte Surinamers als Henk Aaron werd gecreëerd en vervolgens door staatsterroristen als Boutersen werd verergerd, dat u die ooit zal wel op zal ruimen, zodat het weer een rechtsstaat kan worden waar je trots op kan zijn, want het moet wel moeilijk voor u zijn om internationaal te zeggen hey, ik heb een veroordeelde drugshandelaar als president we gaan voor een verantwoordelijk, collectieve verantwoordelijkheid en we moeten rekening houden dat ik hier sinds mijn aanwezigheid een nieuw beleid aan het introduceren ben en dat is het beleid dat wij Surinamers hier in Nederland ook een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling in Suriname en ik nodig u ook uit om te ja. komen naar Suriname. Ik om, blijf Nederlander. Om mee hier te doen. helpen aan de nee, optelling van nee, nee. Suriname. Ik, ik vul mijn zakken hier schaamteloos <laughs> in Nederland. Meneer Santokke, dus het is voor mij. Maar ik vond het een ontzettende eer. En ik wens u heel veel succes. Ja, dank u wel. Ook. Ik, ik dank alle deelnemers en luisteraars. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. De co-financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Tulner, Rienaarts Jeroen Schapok, Fatima Basha, Productie Hans Twin, Momo Sarout. Techniek, Logistiek en Transport Paul Reiman. Eindredactie en Regie. De zeer bekwame juristen. De integere, alleraardigste Barbara van der Klees meteen door Altmegens, daarna Felix Meurders met de gids.fm. Morgen praten we met Karin Amat Mukrim over haar nieuwe boek Het Gim uh, En speciaal voor meneer Santoki is dit DJJ Surinaam geschreven door Robbie Oeditram. Tot morgen. Namaste. Dag.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 Dit is Radio 1.